Ik met het NOS Journaal. In het Amerikaanse midden is er doden en gewonden gevallen. Volgens het Rode Kruis is het plaatsje Joplin in Missouri door een tornado voor driekwart verwoest. Sommige Amerikaanse media melden zeker 30 doden en tientallen gewonden. In de staat Minneapolis viel door een tornado zeker één dode en raakte 18 mensen gewond moslim extremisten hebben in de Pakistanse stad Karachi een marinebasis bestormd. Een groep van 10 tot 15 overvallers drong de basis binnen en opende het vuur op de aanwezige marinemensen. Volgens de Pakistanse gelegenleiding zijn er tot nu toe zeker 10 mensen gedood en 11 gewond geraakt. De Pakistanse taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. In Amsterdam gebruiken meer dan 60 hotels voor aan een zwarte lijst voor ongewenste hotelgasten. Dat zijn ze die bijvoorbeeld de rekening niet betalen, stelen of de kamer vernielen. Gasten die op de lijst staan zijn in andere hotels niet meer welkom. De hotels delen de informatie met elkaar via een beveiligde website. Vervelende gasten blijven maximaal drie jaar op de lijst staan. Boeing 777 van de Israëlische maatschappij El Al heeft met succes een noodlanding gemaakt op het vliegveld van Tel Aviv. Toestel met 260 passagiers aan boord kreeg kort na vertrek naar de Verenigde Staten problemen met het landingsgestel. De, de piloot staagde erin de Boeing toch veilig aan de grond te zetten. En de 566 leden van twaalf provinciale staten kiezen vanmiddag om drie uur de Eerste Kamer. Als iedereen op zijn eigen partij stemt, halen VVD, CDA en PVV samen 37 zetels. Met steun van de ene SGP-zetel zou het kabinet Rutte net een meerderheid hebben. Maar de uitslag is verre van zeker, omdat er zes restzetels zijn te verdelen. De afgelopen weken hebben het regeringskamp en de oppositie achter de schermen druk over het stemgedrag van de statenleden onderhandeld. Het weer dan nog eh, droog en zonnig met aan zee een stevige zuidwestenwind. De loop van de middag wat stapelwolken. Wordt 17 graden aan zee en 21 graden in het oosten. Morgen en ook overmorgen nog vrij zonnig. Maar in de loop van de week neemt de kans op een bui weer iets toe. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A4, halfvliet naar Vlaardingen, tussen knopen Benelux en Vlaardingen-Oost 4 kilometer. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Dam en Zoete de rijndijk 9 en richting Den Haag bij Zoete rijndijk 4. Op de A8 Zaandam-Amsterdam bij het Koemplein 7 kilometer, de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knopen Raasdorp 5. Een ongeluk op de A10 tussen Osdorp en Sloten. Twee rijstroken zijn dicht richting Den Haag en er ontstaat inmiddels file. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat een tankwagen bij Reewijk. 8 kilometer file is het gevolg, want de rechte rijstrook is daar dicht. Op de A15 Nijmegen-Gorkum is een ongeluk gebeurd tussen Ochten en Tiel, 7 kilometer. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Knoop het Gouwen, 7 kilometer vanwege de problemen op de A12. En vanuit Gouda naar Rotterdam bij Nieuwekerk aan de IJssel, 4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 Yeah, si EN no en poi, e poi, che idea, non vedi che lei non ci sta? Che idea, maritosa A un ratto l'ho agganciata, alle braccia me's sgusciata, Ma guardatelo, guardatelo, bloccata, carezzata sul visino, su di fata. Ma sembrava una patata, la chiappata l'ho follata. E ne ho fatto una frittata, oh yeah. Si dice così, no? E poi, che idea! C'hai le che hai un altro no, non c'è che idea ha vale idea tu credi che lei non ci sta che idea Aflevering van Zandvoort op Zaterdag. Je hoort de Pino D'Anslo en Maquella Heidi Nou, het is even naar twee. Welkom bij Zandvoort op Zaterdag. GFM. voor Zandvoort en de regio. En goedemiddag, luisteraars en uh, goedemiddag, Albertje. Ja, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Welkom. Wederom drie uur live vanaf een zonovergoten uh, gasthuisplein. En, en dat... dat gaat betekenen dat we Lex van de hoorde moeten gaan bellen. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, dat, dat... weet ik ook zeker. Ik kom niet langs. Die Die nee, gaan dat gaan gaat niet lukken. Goed luisteraars, uh, wat gaan we vandaag allemaal doen? Uh, uiteraard is daar natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda en het sta Zandvoort staat weer bol van de evenementen. Uh, rond de klok van kwart voor vier de filmagenda van Circus Zandvoort. En uiteraard om half drie, ja ja, daar is hij weer, onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. Met het enige juiste weerbericht voor Zandvoort. Uh, verder hebben we nog rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. Het zal je niet verbazen dat het over zon, zee en strand gaat natuurlijk. Kan niet anders, kan niet missen. Uh, verder, ja, wij dachten dat het voetbalseizoen al voorbij is. Nee, nee, want hebben we hebben vanmiddag een heuse interland. Want SV Zandvoort 4 speelt tegen Genk. Genk of Gent, wat was het nou? Nee, Genk. Genk. Genk Nederland he? tegen België. Nederland-België. En ik kan alvast uh, verklappen, de heren van Zandvoort zijn natuurlijk in het... Oranje. Oranje. Nou, daarvoor uh, is uh, aanwezig Joop van Nes, maar Joop moet eerst naar de opening van de Week van de Zee. Die is om uh, twee uur. Die is om twee uur. En da daarna uh, gaat hij op zijn snelle scooter door naar de voetbalvelden van SV Zandvoort. Want daar begint om half... Half drie begint dat, hè? Half drie. Half drie begint daar SV Zandvoort tegen Genk, Nederland, België. Dus die gaan we naar half drie bellen. Daarnaast hebben we nog legio-regionaal nieuws, maar natuurlijk ook veel muziek. En we hebben Louis van der Meijen, die komt even langs. Ja, want uh, dat biljarten, dat gaat hartstikke goed. Ze hebben zich gekwalificeerd voor de finale. Oké. Okay. Maar die gaat, dat vertelt hij al over. Daar gaan we straks meer over horen bij CFM. Eerst weer meer muziek, zoals Albert-Jan al zei. Hier is een mega-remix, Le Freak en uh, weet ik veel van Schiek. Yeah.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 Je Daar heb ik wel iedereen aan je gevraagd, Toberton. Ken jij hem de Soka Dance? Uh, ik ken de Soka Dance niet. Dat nou, is een lekker dansje hoor. Ik kan me wel eens bij voorstellen. Een lekker uh, beachdoosje is het gewoon. En over dansen gesproken. Er is 12 juni is er een groot feest bij uh, Ries. De Beachclub Ries. Oké. Okay. Ja, en daar gaan wij uh, kaarten voor weggeven vanmiddag. Okay. Daar weet jij alles van volgens mij. Het, is, uh, het feest is uh, 12 juni in uh, Beach Club uh, Ries hier aan de boulevard uh, in Zandvoort. Uh, we geven kaarten weg voor het feest met Cor Fijneman, Dessel, José Renzi, Raoul Koelman, uh, Miss Melody, Jurgen, Mike S, Supercell en Dennis van Dutch. Zo, so dat is al een lijst. De kaarten ja? zijn uh, 25 euro in de voorverkoop. En, uh, nee, in de voorverkoop 20 euro en aan de deur 25 euro. En we mogen vanmiddag twee kaarten weggegeven. Oké, okay, hoe gaan we dat doen? Gaan we daar uh, nog iets... Uh... Nou, verzin is wat leuks. Uh, ja, uh... ja uh... bellen. Gewoon bellen. bellen. Bel naar de studio en de eerste twee bellers... die krijgen een kaartje. Nee, gewoon meteen twee kaarten. Kunnen ze met z'n Oh, de eerste beller krijgt twee kaarten. Twee kaarten. Oh, oké. Okay. Dus wij zeggen niet het telefoonnummer. Nee. Want dan moeten ze opzoeken oh, ja, dat is leuk. Dan moet dat moeten ze opzoeken. Leuk. Dus uh, als, zoek het telefoonnummer van de studio en... Uh, kaarten bel, van 25 euro. Bel snel, want dan heb je twee kaarten... voor het uh, grote festijn op zondag 12 juni. De Pinkster Beach Festival. Dus nou, laat die telefoon maar rinkelen dan. Oké, okay, laat maar komen. Goed, wij gaan gewoon uh, weer verder met... Eh, uh, nieuws. Ja, want uh, wethouder Taters heeft de afgelopen week druk gehad hoor. Want uh, hij heeft de uh, afgelopen week twee Europese keurmerken in ontvangst mogen nemen. En dan beginnen we op woensdag 18 mei ontving hij namens de gemeente de Quality Coast Award 2011-2012 in Rokanje. En in Biddinghuizen de blauwe vlag 2011 tijdens de landelijke uitreiking. Wethouder Wilfred Tatis, ik ben zeer blij met dat het badplaats ook dit jaar het kwaliteits- en duurzaamheidskeurmerk heeft ontvangen. De vlag is ons veel waard. Onze gasten zien de vlag en kunnen erop vertrouwen dat het Zandvoortse strand aan strenge kwaliteits eisen voldoet. Nou, nog geen 20 minuten geleden is die vlag uh, gehezen tijdens de uh, opening van de Week van de Zee, maar daarover straks natuurlijk veel meer. Oké, okay, eerst gaan we weer een lekkere zomerse muziek draaien op deze zaterdagmiddag bij CFM. Eens even kijken wat we hier hebben. Nou, dat klinkt als uh, Coldplay, maar niet alleen, hè? Nee, nee, nee. Nee, de Buona Vista Social Club doet ook lekker mee. Heerlijke zonnige muziek zo bij CFM Telefoon gaat, gaan we even opnemen. Hij komt er zo meteen weer aan. Ja, Lex van de Hoorn, hij onze zit, eigen weerman. Hij zal nu wel even lekker nog zijn stoeltje zitten in het, op het strand, lekker uh, in, in de zon. Ja, dat denk ik ook maar hoor. Die je... geniet van het mooie weer. Die rust is zo meteen voorbij hoor. Oké, okay, zo dadelijk gaan we naar Alex voor het weer van de komende dagen. Blijf daarvoor luisteren naar CfM. Excluso en Guus Meulers met Daar Gaat Ze. Daar Gaat Ze. En zoveel schoonheid heb ik nooit gezien. De bischof zegt, dit is Gods weg, maakt ze vrij, zo. Met de En daar gaat ze. Nou, Lex van der Horen kunnen we even niet bereiken. Zo dadelijk waarschijnlijk wel. Maar eerst even nee. kort bericht dan. Mocht u Lex van de horen tegenkomen zeggen dat hij zijn telefoon aanzet. Ja, ja, alsjeblieft, we komen er niet door. U kunt hem niet missen. Uh, ja, uh, nou, we hebben dus aardig wat prijzen gewonnen afgelopen week. Maar we kunnen nog een prijs winnen. Oh, vertel. Ja, ja. Want waar is het schoonste strand van Nederland te vinden? Want de verkiezing schoonste strand van Nederland is namelijk ook in volle gang. Zes ANWB-inspecteurs nemen de komende maanden maar liefst 96 stranden onder de loep. Elk strand wordt onaangekondigd geïnspecteerd aan het eind van de middag en de volgende dag in de ochtend. De inspecteurs maken foto's van vijf verschillende plekken op de desbetreffende strand. Aan de hand van het verzamelde beeld materiaal wordt door een vakkundige jury beoordeeld welk strand zich het schoonste strand van Nederland mag noemen. Vorig jaar kwam Noord-Beverland als winnaar uit de bus en kreeg het strand van Den Helder het laagst aantal punten toegekend. Nou, het verhaal vertelt niet hoe Zandvoort daarin is geëindigd, maar ik zou zeggen, hou het strand ook schoon, want dan hebben we weer een prijs erbij. Oké, okay, nou, dat lijkt me een goed plan. En Lex van Ooren is waarschijnlijk ook het strand aan het schoonmaken, ja. vandaar dat hij zijn telefoon even uitgezet heeft. Nou, zo dadelijk gaan we het nog een keer proberen met een weerbericht bij CFF Zandvoort. Maar in de tussentijd hebben we natuurlijk lekkere muziek voor je op deze zonnige zaterdagmiddag. Wat dacht je van de Dubby Brothers? Hier is Listen to the Music. Don't be ...maak zijn naam waard, van de zon schijnt. Dus pak je radio, ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9, ZFM, yeah. 24 uur per dag. hete de ciudad de Toluca en la elaboración de Pero familiares en varias partes del país. Hay una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 I'm not a fan, but I'm not a fan. I don't know what Bitch, I don't with money? not dad esos hola supermercado de la bancos por aquí let's get Spanish on let's get Spanish on hola supermercado de la bancos por aquí let's get Spanish on vamos echo let's get Spanish on claro que sí claro que no los jóvenes más chulo del pueblo Spanso del diablo, dat is the costa That de, is the costa de del diablo, dat is the costa de costa del sol. Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer. De spenny kojo, Los Costa Del de Sol Nossa stella Gitos Donnerstag Costa Del de Hola, supermercado de la Banco Store aquí Let's get Spanish it's <shaping, alignment> Spanish it's Spanish on. Hola supermercado de la Banco Store aquí Let's get Spanish it's Spanish it's Spanish, get Spanish Hola supermercado de la Banco Store aquí Let's get Spanish it's Spanish it's Spanish Hola supermercado de la Banco Store Let's get Spanish Spanish <conceptualfic harbor> So. it's been shown. Oh, oh, oh. Yes this is error frame about Dat was de nieuwe single van De Jeugd van Tegenwoordig. En we gaan heel snel op naar het Zandvoertse strand, want daar zit Lex van Oren. Goedemiddag Lex, niet vanaf het strand, maar wel van binnenuit hè. Wel vanaf het strand, maar binnen. Ik zit nu dus binnen. Want, Je zit binnen. Want ik was onbereikbaar Rob. Ja, de telefoon deed helemaal niet meer. Nee, ik uh, kon alleen noodoproepen uh, verzenden. Dus is het zo druk op strand dan, dat iedereen aan het bellen is daar? Het is helemaal niet druk. Oh. Maar weet je wat dat komt? Geen idee. Uh, er hangt, uh, kijk, hier in Zandvoort schijnt de zon. Maar als je nou verder het binnenland ingaat, dan heb je allemaal stapelwolken. En, en ja, als de zon niet schijnt, gaan ze niet naar het strand. Oké. Okay. Ja, zo werkt dat. Vandaar, vandaar, vandaag, Maar jij zit wel lekker op het strand. Geniet uh, toch wel van het heerlijke weer hier. Nou, helemaal goed man, want uh, in het dorp wordt het ongeveer 20 graden vandaag. En op het strand heb ik net de temperatuur gemeten aan zee, dat is 18 graden, in de wind, uit de zon. Dus ja, dit is er helemaal goed hoor. Nee, we hebben vanmiddag heerlijk buiten gezeten bij de studio op het gastensplein. Het was echt lekker. Ja, nou je kan vanavond ook uh, lekker lang buiten zitten hoor. Want er uh, bestaat nu dus een uh, licht zeebriesje En uh, ik verwacht dat de wind uh, tegen de avond helemaal wegvalt. En dan uh, tot de zonsondergang zon is het uh, helemaal goed. En de zonsondergang is het om half tien. Oké, okay, dus het wordt lekker uh, barbecue weer vanavond. Ja, en na half tien gaat het toch wel afkoelen omdat de zon dan weg is, hè? Ja, oké, okay, dan gaan we weer naar binnen. Wordt het ook donker, dus... hier. Uh... Yep. Nou, en uh, nou, morgenochtend komt de zon weer op, uiteraard. <laughs> Gelukkig wel. Gelukkig wel, ja. Als de wereld niet vergaat. Dat vind ik zo'n half zes, hoor. Dat is vroeg. Ja, heel vroeg. Dan hebben we eerst uh, wolkenvelden en er is in Zandvoort een kleine kans op een bui. Hoe verder je het binnenland ingaat, hoe groter de kans op een bui is. En ik denk dat we het wel droog houden met een beetje geluk. Dat zou mooi zijn voor de voorjaarsmarkt. Ja, en in de middag dan hebben we volop zon in Zandvoort. Maar uh, voorjaarsmarkt, oh, daar mogen ze wel uitkijken, want er komt een beetje wind. Uh robert Oké. Okay. Dus, het uh, begint met een matige wind en de wind die neemt in de loop van de dag neemt die steeds verder toe. En die wordt uh, vrij krachtig en aan het uh, strand zou het wel eens windkrachtig kunnen worden. Stevig, ja. Ja. En de maximum temperatuur, die is morgen ook uh, een stil lager. Vandaag dus uh, 20 in de morgen 16. Dus we moeten even wat inleveren. Oké, okay, behoorlijke wind dus en uh, behoorlijk wat lagere temperatuur morgen tijdens de voorjaarsmarkt. Ja, maar wel een smiddagse zon erbij hoor. Wel een smiddagse zon erbij en geen regen. Helemaal geen regen. Nou, nou dat heb ik niet gezegd. Heel snorgens vroeg zou er een badje kunnen vallen, maar ik verwacht dat het droog blijft. Dan gaat het zeker morgen weer een uh, gezellig drukke dag worden hier. Dat dacht ik ook. Nou, en dan uh, gaan we door naar de maandag. Dan hebben we weer een dag met veel zon. En daar staat een uh, matige aan zee, een zuidwestenwind. Ja, die verpest de boel een beetje met die zon. Want de temperatuur die komt nu hoger dan 17 graden in Zandvoort. En dat is dus trouwens wel de normale, tijd, uh, de normale temperatuur voor de tijd van het jaar hoor. Want dat is ook 17 graden. Oké. Okay. En dan dinsdag dan hebben we weer periode met zon. En dan is de wind de is afgenomen tot zwak uit het noordwesten. Maar de temperatuur die zakt weer een stukje naar beneden. Die gaat dan die 15. niet. Hé, hey, waar gaan we naartoe? Uh, nou, we blijven rond die vijftien hangen zo'n beetje. En mijn contract bij jullie is tot en met dinsdag, hè? Maar ik geef de woensdag nog even cadeau. Hé, hey, top! Hey. Ja, dan hebben we weer een dag met veel zon, maar dan is het wel fris. Oké, okay, nee, als we die zon maar blijven zien, hè? Als we die zon maar blijven zien. Ja, die zon die blijft, uh, die blijft gewoon doorgaan, joh. Want de komende week hebben we periode met zon. Flinke perioden met zon. Maar gematigde temperaturen. Nou ja, goed, een trui aan, maar de zon blijft schijnen. Dus... De, de zon blijft schijnen. En je kan, er, kan je erop kleden. Ja, helemaal goed. Het dak kan eraf. Het dak kan eraf. Oké, okay, gelukkig. Ja, mooi. Voor mij belangrijk om te weten. Dit was dus het weer. En de volgende keer meer, op. Nou, helemaal goed. Het weer uh, is... Uh na te lezen voor mensen die een mobiel hebben op uh, meteopagina.nl maar dan een speciale site daarvoor hè? Uh, slash uh, mobiel. Slash mobiel. Ja. Hoe kom je erop? <laughs> of we ja, ja, dan moeten de mobiel's wel bereikbaar zijn natuurlijk. Hè? Ja. ja, dan krijg je dat weer. Ja, dan krijg je dat weer, weer onbereikbaar. Oké, okay, nou Lex, mag je hartelijk danken. En alle mensen kunnen het weer nalezen. Dus op www.meteopagina.nl En tot volgende week. Ik uh, hou dan weer gewoon normaal om half drie. Om half drie, dan spreken we weer volgende week. Maak er een fijne week van Lex. Hetzelfde. Tot okay. volgende week, Lex. Dag. Dag. Dag. ZE si, TULLE PARLA MI AMERICANO QUAN NA SA FALLA AMORA SOTTA LUNA KOMMA DE VENEN KAPE DI AIDOVIU PAPA L'AMERICANO Van als het ware luna, omdat we niet aan het lopen, omdat we vandaag niet aan het lopen, omdat we vandaag niet aan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 Want uh, jan Luna is in de studio geweest. Gaat meteen allemaal van dit soort muziek draaien. <laughs> ja, maar Luna, hebben we ja. nog niet gedraaid. Nee, maar dat komt uh, in het volgende uur helemaal goed uh, bij CFM. We de, de salsa mix van uh, Celia Cruz. Snel over naar de interland van vanmiddag. Jawel, een heuse interland. Daarbij aanwezig is Joop van Nes. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag heren. in de studio en luisteren uit de Waarde, Joop. Ik sta hier bij uh, een wedstrijd van uh, Zandvoort. Zien ik tegen... Een team uit Genk en ik heb hier bij me een van uh, Café 4. Wat voor team is er op? Hey, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag, Albert John. Vertel. Nou, een team uit België, uit Genk. Ik heb gevraagd, denk ik, dat we gewoon een weekendje over zijn. Voor uh, een uh, interlandje voetballen en een uh, lekker sportieve wedstrijd. Hey, hoe ziet het uh, veld eruit? Een beetje oranje, of... Uh... Ja, wij zijn helemaal in het oranje, zoals gehoord, hè? Hé, hey, geweldig. Vol, uh, zelfs het uh, volkslied gesproken, dus uh, helemaal goed. Zo Belgisch als Nederlands. <laughs> oké, okay. en uh, uh, uh, hoe laat zijn jullie begonnen, of hoe laat begint het? Half oh, drie, half drie. Half drie, oké. Okay. En nou, vertel, ja. wow. uh, hoe, hoe ontwikkelt zich een en ander? Een beetje, uh, beetje sportief allemaal? Ja, ja, dat gaat hartstikke sportief. Maar Joop is aan de langste kant. Ik heb beter analyseren dan ik. Oké. Heel veel succes, uh, Rob. Zelf succes. Hoi hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Dat was uh, Rob Swits. Ja, wacht We zijn inderdaad begonnen met uh, de Wilhelmus en de Le het de Belgische Volkslied En uh, Dat is dan ook natuurlijk in Eenderland waardig. Uh, het is een team uit Genk. Genk, de uh, uh, Club Genk is. Uh, uh, vorig weekend uh, landskampioen geworden in België. Maar ik kan me niet voorstellen dat deze jongens het vierde van dat gegengd zijn. Maar dat is weer wat anders. Inderdaad, wat erop zegt, uh, een hele leuke wedstrijd. Uh, het is eigenlijk een interland hotsklottegonen. Ja? Een volproefje van uh, de, de, de, de wedstrijden die we uh, op uh, 24, 25 mei hier kunnen gaan volgen. Als het uh, de, de 18e of 19e even de twee uh, hotsklotsbegonenheid dan nou weer hier van start gaat. Uh, wat kan ik nog meer niet zeggen. Ja, er, er wordt uh, constant gewisseld. Het is uh, behoorlijk waar. Vind ik. Uh, de heren die uh, wisselen bij vijf en dan komen er weer vijf anderen in en uh, dat gaat zo lekker door. Uh, bij Gink heb ik niet veel mensen uh, gezien voor de wisselen dus, en die staat nog in het zwart ook. Wordt een beetje moeilijk. Maar goed uh, jongens, uh, het is uh, heel leuk, het is nog steeds 0-0. Uh, met name uh, Alex Verhoeven heeft uh, drie dotten van kans gehad, echt waar. Eentje schoot uh, hij in het zijnet en die andere twee gingen ernaast en eroverheen. Uh, en Sandvoort uh, is aardig bezig. Zich niet uh, uh, zomaar het kaas en brood en dan komt er ook regelmatig voor het doel van uh, Lucron terecht, zoals het nu ook weer gaat gebeuren. Een uitval van uh, geen van de middeleeuwen zitten ze dus nu. Er uh, staan allemaal twee spelers tussen, uh, een mooie passeerbeweging, Er komt gewoon van de eik of de een van is verdedigers die ik ken, uh, die uh, proberen tegen de huis nu 16 meter gebied. Wordt er, er wordt uh, de uh, een allerlei pingeltjes gedaan, er uh, wordt een dijk gelegd, een slagboletje van een van de jongens van Gink rug langs het doel van Lucron. Nou uh, goed, uh, wat hier speelt zich aan. De oude glorie van Z75. Z75 dat met San Van Meeuw is gefuseerd. En daar ken ik deze jongens dus al uh, iets langer van dan vandaag. Allemaal uh, oude glorie in zich. van uh, al spelers. Allemaal leuk En uh, we gaan hier gewoon lekker, een hele gezellig middag maken. Dus we gaan het straks. Hey, we maken er een gezellige feestje, een gezellige voetbalwedstrijd van. En als mensen willen komen kijken, waar kunnen ze terecht, Jan? Gewoon op een gezellig, uh, het hoofdvat van SS-San van VBZ gespeeld. Uh, dat uh, dat is natuurlijk ook internationaal uh, Goedgekeurd <tok> Tot de hele baan Dat zagen weet je wel uh, Ik vond het wel heel leuk, heel leuk, ludieke actie En ik denk dat er uh, van een van de grote initiatoren Daarvan is, de aanvoerder van dit team Dat neem ik aan tenminste, want uh, die is altijd Heel erg actief uh, Samen met een extra aantal uh, vrienden uit dit team Oké, okay, dankjewel Joop ja, uh, Straks komen we weer bij op Terug uiteraard voor het vervolg van deze Spannende wedstrijd